8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal... spreken we Edwin de Rooij van Zuiderwijn... over het onderzoek naar hem, gelast door Prins Bernhard. En we hebben voor u het laatste nieuws over Achmea... en de feiten al op een rij in het NOS-journaal. Met Jan van der Putten.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 15 jaar is enorm geweest. Ik ben besmeurd en bespuugd. Ja, en nu is die enorme kentering daar. En dat moet ik ook maar even zien te verwerken. Dat gaat niet zo 1, 2, 3. Volgens de Roy van Zuiderwijn is zijn leven zowel zakelijk als privé verwoest. Straks vertelt hij daar uitgebreid over, over deze zaak. in de Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie.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 Het weer nog bewolkt en in de loop van de dag wordt regen of motregen. Het wordt 5 tot 8 graden. Morgen onstuimig, aan zee storm. Vrijdag stroomt koude lucht het land in en zijn er winterse buien. En hoe is het dan inmiddels op de weg? John Hoka. Nou, een 80 kilometer file, vrij normale ochtendspits. De meeste files staan ten noorden van Amsterdam en op de ruit van Rotterdam. Een paar opvallende files op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat 8 kilometer bij Schiedam. Er stond een busje met pech, maar inmiddels zijn alle reizen ook weer open. En veel vertraging op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat er een ongeluk tussen knoopend Gorkum en Lexmond, 6 kilometer. Bij Lexmond wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. Je kunt er ook het beste bij knoopend Gorkum, de borden Nijmegen volgen. Daar rijdt je over de A15, Komt op de deel Daar vandaan kunt u over de A2 richting Utrecht rijden. Straks het laatste nieuws over Achmea, de banen die geschrapt worden... en een gesprek met Edwin de Rooij van Zuiderwijn. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Ik krijg gewoon de juiste mensen niet voor die klus. Je moet schakelen. En dan roept iedereen dat we wendbaarder moeten zijn. Schakelen. Maar hoe dan precies? Henk. Wat nou? Je moet Schakelen.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 Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. De brief van premier Rutte over het onderzoek naar Edwin de Roy van Zuidenwijn levert wel wat nieuwe feiten op. Ik vond het meest opvallend dat blijkt dat Prins Bernhard de opdrachtgever was. En dat kennelijk ook kon zijn. Maar laat toch ook veel vragen bestaan. De Tweede Kamer wil opheldering vandaag in een debat... en dat wil de Roy van Zuiderwijn ook. We spreken hem zo. En ze weten officieel nog van niets... maar de werknemers van Agmea wachten een vervelende boodschap. Ja, want Agmea schrapt 4000 banen. Dat maakte de verzekeraar vanochtend bekend... bevestigde berichten die de NOS eerder al... Uh melden. Economieverslaggever André Meinema is bij ons hier in de studio. André, jij weet inmiddels ook meer. Het is een behoorlijke operatie. Wat zegt Achmea? Waarom moet dit? Dit moet, zeggen ze bij Agmea, omdat het eigenlijk niet anders kan. Omdat de klant is aan het veranderen. De wereld om ons heen is aan het veranderen. En de klanten doen veel meer online. Waardoor dat hele apparaat van klantencontactcentra... En, en mensen telefonisch binnenhalen of ontvangen... dat is eigenlijk op de hellingen komen te staan. Mensen hoppen ook veel meer. Nou, dat veranderende online gedrag betekent dat je dus uh, ja, met een duur apparaat zit... En, en, en, en met minder inkomsten. En daar moet je op inspelen. En heeft Agmea dat dan te laat gedaan? Dat het nu zo drastisch moet? Nou ja, dat kun je ook altijd over twisten. Dan ben je wel op tijd geweest en ik me, ze zullen ongetwijfeld een hoop dingen gedaan hebben. Euh, maar dan blijkt dan achteraf dat het misschien dan toch niet snel genoeg gegaan is. Dus je zag dezelfde ontwikkeling ook bijvoorbeeld bij, bij bedrijven die euh, ook last hebben van klanten die online euh, plotseling veel meer gaan doen. En dat zagen ze zien ze wel aankomen. Maar soms gaan de ontwikkelingen zo snel. Denk aan KPM bijvoorbeeld. Die heeft gezegd: het veranderende klantgedrag, het belgedrag van mensen is, is zo drastisch. Dat het soms de, de werkelijkheid de, de, het bedrijf achterhaalt. Nou, misschien zou je bij Achmea ook zoiets kunnen zeggen. En daarbovenop komt er ook nog een keer een crisis. Een boekenpolis Waardoor mensen anders naar verzekeringen kijken. Anders met verzekeringen omgaan. Minder levensverzekeringen afsluiten. Minder pensioenverzekeringen afsluiten. Minder uh, beleggingsverzekeringen. Uh, zorgvuldiger omgaan. Uh, bezuinigen op zorgverzekeringen. Met aanvullende verzekeringen. Nou, die hele optelsom. Uh, bij dat online zorgt ervoor dat zo'n bedrijf dan stappen moet gaan zetten. En dan is een eerdere stap die men zetten met een ontslagronde. En een reorganisatie van 25. 200 banen dan blijkbaar niet genoeg. In februari had de bestuurverzitter al aangekondigd... van misschien zit er nog meer aan te komen. We kijken ernaar en dan ben je amper tien maanden verder. En dan blijkt dus dat er inderdaad nog een hele golf overheen gaat. 4000 banen die ook nog een keer gaan verdwijnen. Ja, nog veel groter dan de iedere organisatie. Ja. Er komen ook inmiddels reacties los, hè André? We hoorden net al eventjes Inge de Vries van vakbond De Unie. Laten we nog even luisteren. Het was natuurlijk een behoorlijke tegenvallig. Met name ook voor de medewerkers zal het wel zwaar aankomen...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 Uh, Dezelfde zekerheden hebben, uh, de details van, uh, van, van, van de realisatie die zijn nog niet bekend. Uh, Achmea zelf geeft aan, aan ons dat zij die uh, informatie zelf ook nog gewoon niet hebben. Mm, ja, uh, al dus Inge de Vries van vakbond de Unie. Uh, André, ik krijg ook twitterberichten van werknemers van Achmea die uh, nog niet ingelicht zijn. Is dat niet opmerkelijk? Nou ja, in zoverre het bedrijf informeert zeg maar, op een gegeven moment dan. En dan de, tegelijkertijd eh, moet je ook nu je werknemers informeren om zo te zeggen. Ja, dat, nee. dat loopt soms niet altijd helemaal, helemaal lekker in de pas. Bovendien, met, met, met 19.000 mensen in je bedrijf is het best lastig organiseren. Eh, van hoe vertel je het iedereen een beetje op dezelfde tijd, zodat ja. iedereen het een beetje weet. Wanneer gaan we iets horen van Agmea denk ik? Nou ja, de, de lijn is dan uit. En we hopen dat binnenkort ook misschien Willem van Duin, de voorzitter van Agmea aan de telefoon te hebben. Omdat hij kan vertellen hoe en wat en dergelijke meer. En wat je ook hoorde zeggen van Inge de Vries is natuurlijk dat hij met zoveel ontslagen, dan zijn je gedwongen ontslagen ook niet uit te sluiten. Ja. En dat zegt ze bij Achmeer zelf ook. Hè? Bedoel, je kunt via natuurlijk verloop nog mensen ergens kwijt in de komende drie jaar. Maar dat gaat natuurlijk never nooit niet lukken voor 4.000 mensen. Dus uh, er zullen ongetwijfeld uh, duizenden, misschien wel 2.000, 3.000 uh, mensen gedwongen de deur uit moeten. Goed. Wordt vervolgd, ook in deze uitzending. André Meijema, dankjewel. je wel. Tien over acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie de Roy van Zuiderwijn. Uit de brief die premier Rutte gisteren al naar de Kamer stuurde... blijkt dat het prins Bernhard was die opdracht gaf om onderzoek te doen... naar Edwin de Roy van Zuiderwijn, de toenmalige partner van prinses Margarita. Meneer de Roy van Zuiderwijn, goedemorgen. Goedemorgen. In die brief staan daar nu de antwoorden waar u al zo lang op wacht? Uh, nee, bij lange na niet. Het is in ieder geval uh, dat nu toegegeven is dat het Bernhard is. Dat is meer een bevestiging van iets wat al ja in ieder geval in familiekring en in advocatenkring al lang bekend was. Eh, het ging er alleen om dat eh, alle regeringen daar de deksel op wouden houden. En dan moet u zich afvragen in opdracht van wie dat gebeurt. En dan denk ik toch dat u bij... Eh, Beatrix en Donner uit moet komen. En uh, wat dat betreft was het geen verrassing. Het was wel een verrassing dat het uh, nu toch gekomen is. Uh, ook door dapper optreden van uh, moet ik zeggen, de Kamerleden die zich daarvoor ingezet hebben. En vandaag zal uh, in de Tweede Kamer uh, de nodige noten gekraakt worden. Omdat het uh, heel veel vragen extra oproept die niet beantwoord worden. Ja, want wat, wat zegt dit nou, he, die brief? Als we, hem, als we hem verder lezen, dan uh, zien we dat het onderzoek... dat uitgevoerd is uiteindelijk door uh, de dienst uh, DKDB. Um, dat het zich beperkte tot het opvragen van persoonsgegevens... Nou. en onderzoek naar gegevens van <lacht> uw bedrijf. Ja, nee, dat, uh, dat is uh, uh, apenkool. Uh, dat, zo, zo zit het niet. Maar zo staat uh, dat het wel kan... in de brief, meneer Droy van Zuiderwijk. Dat is uh, wellicht uh, een juiste constatering, maar niet alles wat het hoofdje Algemene Zaken en de handtekening van de premier uh, draagt is waarheid. En dat is ook wel gebleken uit de afgelopen jaren. Want zowel kok als balkenende hebben er al zwaar over gelogen. En eigenlijk doet meneer dat uh, dunnetjes over. Alleen de politieke druk is op dit moment dusdanig dat hij niet eromheen kan om in ieder geval te erkennen dat het Bernard was, die daar ook helemaal geen enkele uh, reden of aanleiding toe had, laat staan dat hij in een positie was om uh, de AIVD aan te sturen. Want u heeft het over de DKDB, maar als ik staatsgevaarlijk ben, dan komt de DKDB niet kijken, en de maar de AIVD. En wij zullen dus vandaag ook afwachten wat de antwoorden van de premier zijn uh, op dat specifieke punt, ja. omdat dat uh, van groot belang is. Dat is zeer een zeer groot benieuwd. verschil. Ja, daar ben u dus zeer benieuwd Nou, Kunt u iets meer vertellen? Want uh, dat iemand gescreend wordt, dat, dat, valt wel, uh, dat valt misschien nog wel te te, te verteren, te accepteren. Maar nou, wat is er dan nog meer gebeurd daarna? Nou, ja, laat ik dit zeggen. Um, uh, dat wordt vaak geopperd. Hè? Ja, je trouwt in de familie en dan is het maar logisch... dat dat gebeurt. Nou, dat is helemaal niet logisch. En uh, de premier... heeft toen ook al gezegd uh, dat dat gebruikelijk was. Ook dat was een leugen. Want aantoonbaar is dat bij niemand... Uh, verder gebeurd die daarin getrouwd is. En... Uh, ik vind dat dat een belangrijk onderscheid... Uh, te maken is. Een ander punt, wat u goed aanroert... is, ja, wat houdt dat nou precies... In. Nou, het gaat niet om mijn NAW-gegevens en het gaat niet, ook niet uh, hoe erg dat ook al is, om het tappen van een telefoon. Maar het gaat letterlijk over schaduwen en over uh, het uh, zich in je leven mengen. En de maar hoe de is SP, dat gebeurd dan, meneer de Roy van Zuidemer? Nou, met verschillende, met verschillende soorten uh, ja, mensen die daarvoor werken, voor agenten en dergelijke. Ja, maar en die hoe hebben, hebben die ook... zich in, jou, in, in uw leven gemengd? Want u heeft het ook eerder aangegeven dat u bent gedwarsboomd uh -huh. door de oranje's. Dat u genegeerd bent, geschoffeerd. Dat u nou, zakelijke... genegeerd dat <coughs> Geschoffeerd vooral. Genegeerd, dat, dat had ik graag gewild. Want als ik genegeerd was, dan had ik er verder geen last van gehad. Uh, nee, wij zijn, uh, ik ben zakelijk natuurlijk. Er hoeft maar één uh, signaal uit te gaan. Uh, als je een uh, goed lopende bedrijven hebt en als je uh, een fijne zakelijke positie hebt. Uh -huh. En als je op een gegeven moment. Moment uh, merkt dat uh, ja, uh, jouw klanten uh, die allemaal op een of andere manier uh, toch een lijn hebben met uh, leden van het Koninklijk Huis of uh, van regeringswegen, dat die op een gegeven moment allemaal uh, het hazenpad kiezen om niks. Ja, dan ga je je afvragen hoe dat zit en dan ga je samen, soms in het geval samen met Marguerite, ook met die mensen praten. En als er dan uitkomt uh, dat daar uh, door deze en gesteld wordt dat dat van een hoger hand komt, ja, dan schrik je een hoedje. Uh, een goed voorbeeld is uh, professor Dr. meester Wiek Slachter. Dat is een van de hoogst gedecoreerde... economische uh, rechtsgeleerden van Nederland. Nou, die is er door... zijn eigen advocatenkantoor uh, uitgewerkt. Omdat hij uh, voor ons... Uh, de zaken uh, juridisch waarnam. Nou, dat is onbestaanbaar. Dat is onbestaanbaar in een democratie. Hoe kan dat? Ja. En Ik deze meneer, die heeft ook zakelijk... gemerkt uh, dat er het een en ander gebeurt. Dus en heeft het ook verklaard. Die heeft ook verklaard dat hij de invloeden... van het Hof uh, in, in al deze machinaties ziet. Nou, dat is niet zomaar een verklaring. Ja. En u hoopt natuurlijk op meer antwoorden ook vandaag. Uw advocaat zei dat ook al eerder in deze uitzending vandaag... in dat mm -hmm. debat in de Tweede Kamer. Met name ja. ook op de vraag of uw familie ook is onderzocht... en hoe hoeverre nou, dat is gebeurd. Nou, dat dat is, pardon, dat is al duidelijk dat dat gebeurd is. Dat staat nog niet in die brief. Nou, als u de brieven, als u de vragen goed bekijkt, dan zult u zien dat daar ook gevraagd wordt. En hoe zit het nu met de ouders en en de zusters van Drooy van Zuiderwijn? En dan krijg je een typisch antwoord van AZ. Daar wordt helemaal niet in het antwoord over gerept. terwijl toch echt in de eerste zin van de vraag die gesteld wordt ouders en zusters genoemd worden. Er kan daar gevraagd worden, maar er wordt niet, u zegt in feite... er wordt niet op geantwoord door Algemene Zaken. Dat is wat uh, precies, dus ja. waarom antwoordt we daar niet op? Als er, niks, als er niks is, dan kan je daarop antwoorden. En als je wat te verhullen hebt... Ja, dan ga je daar met een enorme politieke brei omheen dansen. En dat is ook wat hij in het antwoord doet. En daar willen we ophelderingen over vandaag. Goed. Wij gaan ook luisteren naar het debat in de Tweede Kamer. Edwin de Rooij van Zuidwijn. Fijn dat u even bij ons in de uitzending wilde reageren. Hartelijk dank voor uw tijd. Dank u wel. We gaan naar de verkeersinformatie bij de ANWB Johnson Hoka. De teller staat op 95 kilometer, een vrij normale ochtendspits. Wel extra vertraging op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat er een ongeluk tussen knopend Gorkum en Lexmond 8 kilometer. Bij Lexmond is de linkerijs ook dicht. Wilt u niet in de file staan, kunt u het beste bij Knoopend Gorkum de Borden Nijmegen volgen. Rijdt dan over de A15 en dan kunt u via Knoopendijl weer over de A2 richting Utrecht rijden. 17 minuten over 8 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We nemen u mee naar Syrië. Honderdduizenden Syrische burgers maken zich op voor een barre winter. U heeft daar vanochtend al over kunnen horen. Want met name kinderen hebben daar natuurlijk enorm veel last van. Intussen brokkelt ook het verzet af van het vrije Syrische leger. De strijders van het eerste uur. Want zij verliezen terrein aan radicaal islamitische verzetsgroepen in Syrië. Lex Runderkamp, verslaggever Arabische Wereld. Lex, eh, president Assad is toch, zou je zeggen, de gemeenschappelijke vijand van alle verzetsgroepen. Ja, dat zou je zeggen. We weten natuurlijk al dat ze zeg maar, politiek behoorlijk verdeeld zijn al heel lang. Maar ja, die, die verdeeldheid is de laatste maanden het laatste jaar... eigenlijk al omgeslagen in een regelrechte oorlog... die ook onderling wordt gevochten. Er is niet alleen een, oorlog, zeg maar een burgeroorlog gaande tegen Assad. Er is ook een onderlinge oorlog. Vooral de, de streng islamitische groeperingen die geleerd zijn aan, aan Al-Qaeda... die hebben zich gekeerd tegen het zogeheten vrije Syrische leger... omdat ze ze beschuldigen van allerlei korrigaars... Corruptie is ook wel een beetje waar soms hoor. Uh, allerlei handel die ze drijven... veel meer dan ze oorlog voeren met Assad. Nou, dat heeft tot allerlei spanningen geleid. Er zijn onderling allerlei uh, leiders geliquideerd in die strijd. Er is erg veel uh, onmin onderling. En... ja. Onlangs van de week is nog een, een hele hoge uh, commandant... van het Vrije Syrische leger overgelopen... naar, uh, naar die radicaal-islamitische groepen. Dus het rommelt enorm in het noorden. We letten er niet zo op vanwege... Wij, onze focus veel meer op de chemische wapens... maar er mm -hmm. is daar echt iets anders aan de hand. Waar zit het dan in die verdeeldheid bij dat Vrije Syrische leger? Want, uh, we vragen ons toch af waar dan die macht van die, die milities vandaan komt. Ja, ze zijn eigenlijk rap gegroeid... De, de oorlog begon, het verzet van de bevolking, de Syriërs... dat zijn geen, normaal gesproken niet zo extremistische islamieten... maar die zijn langzamerhand hebben ze steun gekregen vanuit Irak... met name van allerlei islamitische groepingen... die zich ook openlijk verklaarden he, gelieerd te zijn aan Al-Qaeda. Nou, die kwamen met hun wapens mee. Uh, op de een of andere manier hebben zij grotere fondsen van Al-Qaeda... Uh, om zich te bewapenen. Uh, en ze zijn ook zeker effectiever gebleken in de strijd tegen het regime... Want, uh, allerlei vliegvelden, allerlei militaire bases zijn ingenomen. Maar de kern daarvan was het succes waarom het hen wel lukte, was vooral omdat ze bereid zijn zelfmoordaanslagen te plegen. Dat doen gewoon Syriërs over het algemeen. Ja, het zit helemaal niet in hun cultuur om dat te doen. Uh, nou ja, en dat wapen daarmee en op het slagveld hun ruziegloosheid van, van die al-Qaeda-groeperingen, in heeft ze gewoon macht gegeven. Ja, en, en dus misschien ook wel populair gemaakt. Je had het over desertie van strijders uit het gemadigde kamp... naar islamitische groepen. Weet je of dat veel gebeurt? Uh, ja, zeker. Ik ben er zelf het afgelopen anderhalf jaar vaak geweest. En uh, zelfs groepen waar ik in het verleden contact mee had... waar ik gewoon ook uh, uh, ben bij gelogeerd heb, zal ik maar zeggen... Uh, tijdens het werken daar, die hebben zich recentelijk gewoon aangesloten bij radicalere islamitische bewegingen. Niet meteen bij Al-Qaeda misschien, maar toch wel bij is uh, islamitische groeperingen... die, vrij, die zich verenigd hebben onlangs in een nieuw leger, uh, een islamitisch front. Uh, en daaraan heb ik gezien dat ze zo allemaal veel meer ja, die re religieuze lijn die in het verzet dan gekomen is het afgelopen jaar... allemaal steeds meer gaan naleven. Dus die, die, het verzet tegen Assad is zeker veel religieuzer geïnspireerd geworden. Maar ze zijn nog wel tegen hem, want wat willen ze nou uiteindelijk dan? Nou, uiteindelijk... Uh, ja, dat is... Kijk, het verzet wil Assad weg hebben, Maar zelfs als Assad vandaag zou verdwijnen... wat gebeurt er daarna? Er zit zoveel vijandschap in die, in die, in die Syrische samenleving... door die oorlog die de afgelopen 2,5 jaar gaande is... dat niemand je meer heel duidelijk kan maken wat ze willen. Echt, een van de scenario's die ik de laatste tijd veel meer begin te horen... en dat is een hele aparte... is dat men het gevoel krijgt dat de enige oplossing voor Syrië... op langere termijn is als uiteindelijk het leger van Assad... Uh, zeg maar weer overeenstemming krijgt. misschien via politiek overleg met het gematigde verzet. Mm. En dat ze zich met z'n allen gaan keren tegen de groeiende macht van, uh, van Al-Qaeda in Syrië. En dan wordt het voor ons in het Westen ook een vrij riskante oorlog. Omdat ja, je weet, als wij uh, zien dat Al-Qaeda bestreden moet worden, dan zullen we, voor je het weten, daar ook weer steun aan gaan leveren. Okay. En voor je het weet staan we naast Assad. Ja, het maakt het er niet makkelijker op. Lex Runderkamp, dankjewel voor je verhaal. De overheid als wanbetaler. Komt het u bekend voor? Blijf dan luisteren. We spreken na half negen de Nationaal Ombudsman. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Was ze er nog maar. Amy Winehouse met Our Day Welcome. Inderdaad. Morgen, dan is het zover. 5 december. En nu al in de schatkamer van Sint-Nicolaas. Mijn Remmers, doe je voorzichtig aan met het oog ja. en oor op onze jonge luisteraars. Ja, kijken met de oogjes niet met de handjes. Wat mij opvalt, we zijn dus van de food van de banketbakkerij naar de non-food, kan je wel zeggen. U zegt het is leeg hier. Ja, de Lego is bijna... Dit noemt u leeg? Dit noem ik leeg, ja. Nou, het is ongeveer een voetbalveld groot. De loods van uh, Groothandel Dagros. Dit is directeur-eigenaar Henk-Jan Snijder. We staan bij de Lego-afdeling waarvan u net al zei... dan moet je er heel veel van verkopen, wil je er wat aan verdienen? Ja, Lego is niet een, een, een, een omzetter uh, van veel euro's verschil winst en uh, verlies... Je moet veel doosjes omzetten, want de marge is laag. Hier kan alleen de winkel kopen, of de, de, de handelaar eigenlijk. Ja, dus ik denk ook vanuit die hoek. Ik heb het over marges: verschil tussen inkoop en verkoop. Ja, uh, ja uh, een winkelier moet gewoon zorgen dat hij zijn schappen vol heeft en kan niet verkopen. Eén doosje Lego komt men niet voor. 500 miljoen euro wordt er omgezet. Ja, ongelooflijk. Sinterklaas heeft uh, nog steeds een bestedingspatroon wat wij graag zien. Ja. ja. Wat mij opvalt is hoe traditioneel het eigenlijk allemaal is. Dit schap is jongens. Technisch Lego. Met motortjes en zo. Een schap verder: meisjes, knalroze. Meisjes knutselen. Meisjes spelen met poppen. En meisjes... de jongens zitten een schap erachter met Lego en schietgeweren. Schietgeweren, ja, als het maar. Niks Zwarte-Pieter discussie. Het is allemaal zo traditioneel als iets. Ja, ja, iedereen doet gewoon. Wat hij nog altijd deed. Tien jaar geleden, ook vijftien jaar geleden, toen ik jong was, wou ik ook een pistool voor, voor Sinterklaas in mijn schoen. En maar dacht u dan... wel eventjes dit jaar, oh jee, het gaat over ooring... het gaat over slavernij, Het ja, ja. gaat de handelkosten? Ja, dat heb ik even gedacht, ja. ja. Maar eigenlijk hebben we een beetje een omgekeerde beweging gezien. Een stukje verzet, van joh, heb je nog Zwarte Piet te pakken? Want wij willen als Zwarte Piet verkleed. Heb je nog smink? Alles smink. Ja. En daar gingen de zwarte pieten. We zochten net in de schappen naar de oorringen. Ze zijn weg. Ja. U zegt, niet ja. weggelaten, verkocht. Ja, verkocht. Ja. Terwijl ik dacht, nou, de oorringen, dit zijn de eerste die zomaar meteen. U, u bent niet de man naar om er maar tien of honderd te hebben. Nee, dat zijn er dan minstens duizend. Ja, dat zijn dozen vol. Ja. Het is ook ja. heel laagwaardig. Dus dat gaat ook uh, in de om. Ja, nee, klopt. Dat is uh, verbazingwekkend hoe, hoe een effect dat heeft gehad, die discussie. Ja. Hoe komt de mens hierin? Ben je dan zelf ooit als een soort speelgoedfreak geweest? Of? Nee, ik niet. Ik kom uit een technische groothandel, dus dat is heel wat anders. Oh. Maar dan heb je een groothandelstik... en dan is dit wel heel erg leuk, hands-on... en heel herkenbaar. U levert aan stenen winkels. dan bedoelt u gewoon de winkel in de straat... Ja. en aan het web. En aan het web. Is en... dat niet een dilemma? Want er is die hier. Ik ja. ben er blij mee dat u het web voorziet. Want dat is de grote concurrent tegenwoordig van de winkelier in de straat. Dat klopt. Alleen de winkelier zou uh, zich moeten ontwikkelen tot een combinatie van... ik ben een stenenwinkel, ik heb een winkel en ik heb een webwinkel. En mensen kunnen bij mij op alle kanalen inkopen. Zo profileren wij ons als groothandel. Die Wat ook... loopt het hardst, het web? Nee, toch, nog steeds is er wel een, een grote uh, overhand van het, het afhalen. Maar we zien een hele duidelijke omslag. Het wordt minder. En dat is wel een ontwikkeling die wij volgen, ook in onze bedrijfsvoering. Wij moeten onze service naar het leveren via het web uitbreiden. En dat gaan we dus ook doen. Nou, nog eventjes. En dan gaat de voordeur open. Dan komen de handelaren weer binnen. Kijk, niet met de handjes. De is deze Sinterklaas is de slaggever heel moeilijk. Sinterklaas, ja. ja. Ja, ook Sinterklaas. Sorry. Dank je, nou. Tot straks. <laughs> Na half negen. Grote boek. De SPD in Duitsland probeert de achterban te overtuigen van het akkoord met het CDU. SPD-leden mogen daar uh, wat over zeggen, mogen stemmen. Maar niet alle 470.000 leden zijn blij met die GroKo. We wilden dat niet. We wilden een rood-groene coalitie hebben. We wilden politiek weksen. Ja, ze willen het helemaal niet. Ze willen rood-groen, geen grote coalitie, zegt de SPD. er straks meer vanuit Hamburg. Ondernemer.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 half 9 geweest. Hoogste tijd voor het NOS-journaal. Jan van der Putten. Achmea schrapt nog eens 4.000 van de 19.000 banen. Daarbij vallen ook gedwongen ontslagen. De verzekeraar wil nog eens 200 miljoen bezuinigen. Vakbond de Unie noemt de nieuwe reorganisatie een behoorlijke tegenvaller. Straks om 10 uur brengt Achmea het personeel op de hoogte. De nationale ombudsman Brennik Meijer gaat onderzoeken hoe traag de overheid is met betalen van rekeningen. Er komt een meldpunt waar ondernemers kunnen klagen. Sinds maart van dit jaar is wettelijk geregeld dat facturen binnen 30 dagen na ontvangst betaald moeten worden. Uit onderzoek blijkt dat de overheid nog steeds slecht scoort wat betreft het op tijd betalen van rekeningen.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 En uitkeringsgerechtigden plegen vaker zelfmoord dan mensen met een baan. Daarom moeten medewerkers van sociale diensten getraind worden om suicidaal gedrag te herkennen. Dat staat in een onderzoek van het CBS, de GGD Den Haag en het Leids Universitair Medisch Centrum. En dat zijn de hoofdpunten. We gaan naar het weer. Marco Verhoef We hadden het al eventjes over vandaag. Maar uh, ja, wij zien vooral uit naar uh, morgen en overmorgen. Wat staat ons dan te wachten, Marco? Ja, dat is voor mij ook een stuk spannender weer inderdaad. Nou ja, goed, het, het, het gaat nog steeds stormen morgen. En dan met name in de kustgebieden natuurlijk. In het noordelijk kustgebied, noordwestelijk kustgebied... zelfs kans op een zware storm. Dat is een windkracht 10. En daarbij horen natuurlijk ook forse windvlagen. En die kunnen makkelijk tussen de 100 en 120 kilometer per uur uitkomen. Nou ja, en dat zijn echt wel waarden waar je mee op, op moet passen. Dus wind speelt morgen een belangrijke rol. Het gaat ook regenen. En in de loop van de namiddag, maar waarschijnlijk pas in de avond... kan er ook wintersen eerst. Gaan vallen in de vorm van natte sneeuw en later misschien ook wel droge sneeuw. Ja, en dan zou je ook lokaal nog eens een keer een beetje gladheid kunnen krijgen. Vrijdag nog altijd veel wind, een paar sneeuwbuien, dus ook dan zijn we er nog niet vanaf. En ik begrijp vandaag wat saai. Ja, de, de, er gebeurt niet zo heel veel. Het is grijs, het is bewolkt op de meeste plaatsen. Er komt ook wat lichte regen aan, dus we moeten wel rekening houden met wat neerslag. Dat zal in de ochtend in de noordwestelijke helft van het land het geval zijn... en in de middag juist in de zuidoostelijke helft. Daarbij temperaturen vandaag van 5 tot 8 graden, morgen nog maximaal 6 en vrijdag een graad of 4. Oké, okay, tot later. Dat worden lange files morgen. Maar hoe is het vandaag, John Verhoek? Nou, nu valt het erg mee. Marcel, 72 kilometer. De meeste daarvan staan in de regio Rotterdam. Er is wel extra vertraging in de regio Rotterdam op de A20... naar de hoek van Holland. Daar staat dus de knooppunten ter Terbrechtseplein en Kleinpolderplein... 7 kilometer na een ongeluk. Bij knooppunt Kleinpolderplein is de rechterrijst ook dicht. En op de A27, Breda richting Utrecht... Daar staat dus de knooppunt Gorke met noordloze 5 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Maar die grote coalitie...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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Uitkeringsgerechtigden plegen vaker zelfmoord dan mensen met een baan. En daarom moeten medewerkers van sociale diensten getraind worden om suicidaal gedrag te herkennen. Ze kunnen het aantal mogelijk omlaag brengen, staat in een onderzoek van het CBS, de GGD Den Haag en het Leids Universitair Medisch Centrum. Zelfdoding komt bij mensen in de bijstand of met arbeidsongeschiktheidsuitkering tussen de vijf en acht keer zo vaak voor. Aan de telefoon nu uh, Rabin uh, Baldwezing, hij is wethouder volksgezondheid in Den Haag. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat, wat is uw reactie op deze cijfers? Nou, ik moet u zeggen dat ik uh, aan de ene kant ben ik natuurlijk ontzettend blij met dit onderzoek. Maar ik ben wel geschrokken, ja. Ik vind dat uit het onderzoek blijkt dat een zelfdoding vijf tot acht keer vaker komt bij mensen met een uitkering. En dat zijn uh, schokkende cijfers. Zijn het cijfers, uh, meneer Badwilsing... die u herkent uit uw eigen praktijk in Den Haag? Zijn mensen over het algemeen wat somberder gestemd... Uh, als ze een uitkering hebben en geen baan? Ja. Nou ja, wat ik wel herken is dat er in Den Haag... een stijging is van het aantal uh, suicides, hè, zeg maar. Maar ook een aantal parasuicides, zeg maar... poging tot zelfdoding. Uh -huh. Dus als je dat vergelijkt ten opzichte van 2012... is er een stijging te zien. Maar wat, lang, wat nu is, zeg maar... Is dat, uh, uh, dat nu uh, het belang van arbeid, uh, bestrijding van werkloosheid, uh, ja nou ja goed heel nadrukkelijk gekoppeld wordt, zeg maar, aan suïcide. En, en dat is inderdaad heel erg nieuw. Maar mm, dus ja, kunt, kunt u dat zo zeggen? Of is het kan natuurlijk ook andersom zijn dat uh, mensen moeilijker een baan vinden omdat ze misschien, ik noem maar iets, uh, wat instabieler zijn? Nee, maar dat zou dus inderdaad kunnen. Maar dat, daar kan ik dus geen uitspraak over doen. Daarom heb ik dus ook besloten om de GGD opdracht te geven voor verder onderzoek. Maar dat er nu een link is tussen suicide en uitkeringen, dat is dus nu evident. Dat is dus nu inderdaad aangetoond en dat vind ik schokkend. Nou, dat is een van de adviezen om de medewerker van de sociale dienst daar dan ook maar goed op te laten letten. Acht u dat doenlijk, want die hebben natuurlijk ook wel wat anders te doen en zijn bepaald niet deskundig in deze... Nou, ik denk dat ik het wat breder ga uitgooien. Kijk, er is nu een programma, hè, dat Gatekeeper-programma... en dat betekent gewoon dat mensen van uitkeringsinstanties... maar ook uh, mensen uh, in het onderwijs, bij de politie, huisartsen, maatschappelijk werk... dat zij gewoon een training volgen. Nou, uh, die trainingen, hè, zeg maar dat Gatekeeper-programma... dat is succesvol aangetoond uh, uh, in Amsterdam bijvoorbeeld... maar ook de World Health Organization... Uh, ...die zegt ook dat dat enorm veel vruchten werkt. Dit programma. Dus dit programma gaan we uh, overnemen. Wat maar misschien wat nog belangrijker is dat ook training gegeven zal gaan worden... ...eerval in Den Haag aan mensen die zich bezighouden bijvoorbeeld met schuldhulpverlening. Want dat, dat, dat schijnt dus ook vruchten af te werpen. En ik zal, uh, wat ik ook wil uh, gaan doen is, uh, is dat ik suicide nog nadrukkelijker zal gaan koppelen... Bij de begeleiding van mensen uh, die slachtoffers zijn van huiselijk geweld. Dus dat soort programma's ga ik proberen neer te zetten. om een daling te bewerkstelligen. Mm, ja, nou krijgt u al veel meer taken ook vanuit uh, de landelijke overheid. naar gemeenten. Heeft u genoeg mensen, voldoende geld. om ook hier weer extra op te gaan letten, meneer uh, Baldirsin? Nou ja, ik denk dat het geld geen probleem hoeft te zijn, moet ik u zeggen. Kijk, natuurlijk kost zo'n programma wel wat, maar, maar het levert dus ook gigantisch veel op. Ik bedoel, als je kijkt naar de begeleiding van mensen, als je kijkt naar de nazorg, zeg maar, nadat mensen een poging hebben gedaan tot suicide, nou, dat kost natuurlijk heel veel geld. En als je die daling probeert te bewerkstelligen, als je daarin uh, slaagt... ...nou ja, dan denk ik dat de geval uh, uh, hoger wegen, om het maar zo te zeggen, dan de kosten. Dus ik maak me daar geen zorgen om. Kijk, eigenlijk die decentralisaties. Ja, ik vind dat natuurlijk juist uh, goed dat dat plaatsvindt... ...omdat ik denk dat gemeenten toch uh, de eerste overheid zijn waar mensen... Eh, eh, ja, direct contact mee hebben. Mm -hmm. Dus wij kunnen zaken wat beter organiseren. Nee, dat is niet mijn zorg. Mijn zorg is nu, dit is een constatering. Wetenschappelijk constatering. En ik vind dat ik hier ernstig rekening mee moet gaan houden. De komende periode ga ik nu kijken... hoe ik dat kan laten neerdalen zeg maar, in de organisaties. Oké, okay, dat zorgen. is duidelijk. Ja. ja, dat we een daling bewerkstelligen. Rabien Baldeelsing, wethouder Volksgezondheid in Den Haag. Dank. Zeer veel dank, zeer veel dank. Na vijf weken onderhandelen bereikte de CDU van Angela Merkel... en de sociaaldemocratische SPD vorige week een regeerakkoord. En dus heeft Duitsland een nieuwe regering. Nou ja, bijna. Want bijna een half miljoen leden van de SPD mogen er nog over stemmen. Van tevoren was daar grote sceptisch over de samenwerking met Merkel. Maar nu trekt de partijtop door Duitsland om het akkoord uit te leggen en te verkopen. Wouter Meijer, ging maar eens luisteren in Hamburg wat de SPD-leden daar te zeggen hadden. De top van de SPD heeft het razend druk deze dagen. De fractievoorzitter is vandaag in het zuiden van Duitsland. De partijvoorzitter Sigmar Gabriel is naar het noorden. Hij is nu hier in Hamburg. Hij heeft al twee andere bijeenkomsten gehad vandaag. En zo gaat het de hele week door. Allemaal om de leden te overtuigen. Buiten voor de deur staan al drommen mensen om een goede plek te krijgen. Ik weet dat het een kleine zaal is, zegt de meneer met een wolle mutsje tegen me. Dus ik ga hier lekker vooraan staan. Dan heb ik in ieder geval een goede plek vlak bij het podium. Es geht an sich wirklich darum, dass, die, dass wir als Sozialdemokraten zum ersten Mal einen Koalitionsvertrag mit abstimmen. Das hebben we eher selten. Normaal gesproken doen de Chefs dat doen, de voorzitters van de partij doen dat. Die mogen voor de eerste keer mogen zelfs meebepalen. We wollten dat niet. We wilden een rood groene coalitie hebben, we wilden een politiek wissel. En nu moeten we ons met onze tegenstanders samenrufen. We wilden helemaal niet zo'n grote coalitie, we wilden helemaal niet met Merkel regeren. We wilden eigenlijk rood-groen, dus met de sociaaldemocraten en de groenen. Uh, maar goed, nu is de uitslag zo dat we misschien wel samen moeten werken, maar dan moeten ze het ons heel goed uitleggen. Sigmar Gabriel, de partijvoorzitter, krijgt al meteen veel applaus. De zaal zit vol. Hij legt uit dat het niet alleen om een regering gaat hier. Maar overal in Deutschland treffen zich in diesen Tagen tausenden van sociaaldemocraten en sociaaldemocraten... en reden über politik en over de vraag wie we in Deutschland in Zukunft zusammenleben wollen. Denn in allererster Linie geht es ja nicht um die Frage was für eine Regierung man bildet. Het gaat hier om de toekomst van hoe we samen willen leven, zegt hij. Dat is toch de moeite om over te praten. En we kunnen het hier over alle kwesties hebben. En uw stem telt ook. Het is voor het eerst dat een Duitse partij zoiets doet. Alle leden laten stemmen. En de partij van Merkel is er ook helemaal niet blij mee. Maar als de SPD-leden nee zeggen, dan is het hele regeerakkoord overbodig. En komt er geen grote coalitie. Natuurlijk is er zorgen en engsten voor de grote coalitie. Met die wil ik maar aanvangen. Er En ik weet dat er mensen bang zijn voor zo'n grote coalitie, zegt Gabriel. Er is kritiek, maar daar gaan we het vanavond over hebben. En na een half uur mogen de mensen vragen stellen. Sommigen zijn heel gedetailleerd over de CAO's, de ziektekostenverzekering. Er zijn ook mensen die zich domweg afvragen... hoe de SPD-top ineens zoveel vertrouwen in Angela Merkel heeft gekregen. Gabriel en de burgemeester van Hamburg, Olaf Scholz... die een groot deel van de onderhandelingen mee heeft gedaan... geven geduldig antwoord... En ik vraag het na afloop nog even aan de man met de wolle muts. Hoe gaat het nu? Bent u overtuigd? Waarschijnlijk ja, is er relatief ordelijk verhandeld. Man moet ook dazu zeggen, Olaf Scholz had z.B. finanzen verhandeld. En daar kan man vanuit uitgaan dat hij dat relatief ordentlich maakt. Hier in Hamburg komt het er waarschijnlijk wel door... omdat de burgemeester van Hamburg een belangrijke rol heeft gespeeld in de onderhandelingen. Olaf Scholz is ook heel erg populair hier in Hamburg als burgemeester. Waarschijnlijk dat hij het ook hier wel doorheen trekt. Bij de andere regio's in Duitsland kunnen we niet voor instaan. Nee, ik ben eer voor afleuning. Ik weet het nog niet helemaal zeker, maar ik, ik neig naar een nee. En waarom? Best Ik vind dat wichtige grondsatzielen niet genannt zijn. Dat is te kleinteilig. Zo bijvoorbeeld. En te veel voorbehouden. ik ben een beetje van Er staan een paar belangrijke dingen niet in. Er staat heel weinig over onderwijs. En goede dingen, daar is altijd weer het voorbehoud van of er wel geld voor is. Dus ik denk dat ik nee ga zeggen. Maar verwacht wordt dat de meeste van de 470.000 SPD-leden... ja zal zeggen tegen het regeerakkoord. Rond 14 december wordt de uitslag verwacht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Zo dadelijk, de kerstbomenhandel is er klaar voor. Ook voor de concurrentie met de bouwmarkt. Daar gaan we het straks al over hebben. Fijne. Nu eerst naar de Amerikaanse vicepresident Joe Biden, want hij is aangekomen inmiddels in China. Hij zal de president Xi zijn ernstige zorgen overbrengen over de luchtverdedigingszone die China twee weken geleden instelde boven de Oost-Chinese Zee. Met name de Japanners zijn daar boos over. En laat Biden nou net uit Tokio komen. Correspondent Marieke de Vries vertelt dat Amerika wel eens met een prettige boodschap in Peking is aangekomen. Diplomatiek zal het uh, zeker gecompliceerder aan toegaan gaan dan Biden van tevoren gehoopt moet hebben. Want uh, dit bezoek van Biden was natuurlijk al veel langer afgesproken, zou eigenlijk gaan over verdere samenwerking tussen, uh, tussen de Verenigde Staten en China. Nou ja, China stelde toen dus uh, vorige week die luchtverdedigingszone in, misschien ook niet helemaal ontoevallig vlak voor dit bezoek. En nu moet Biden dus echt diplomatiek kort dansen. Aan de ene kant moet die bondgenoten Japan en Zuid-Korea steunen? Daarom heeft hij ook gezegd heel bezorgd te zijn over mogelijke ongelukken in die luchtverdedigingszone, die deels die van Japan overlapt. En aan de andere kant wil die uh, grootmacht China ook niet tegen het hoofd stoten. En viel het op dat hij gisteren tijdens zijn bezoek aan Japan niet openlijk een oproep aan China deed om die luchtverdedigingszone op te heffen. Het afwachten is nu wat hij vandaag. Tegen de Chinese president zelf. Mm, nou, dan is het wel prettig als ze een beetje goed met elkaar kunnen opschieten. Die twee. Hoe zijn de verhoudingen tussen ja. president Xi en vicepresident Biden? Nou, dit was eigenlijk redelijk goed, voor zover je dat van de buitenkant uh, een beetje kan zien. Maar uh, de Amerikanen wisten natuurlijk al wel langer dat Xi Jinping de volgende president uh, van China zou worden. En die weten natuurlijk ook hoe belangrijk persoonlijke verhoudingen in China zijn. En uh, daarom was Biden hier uh, twee jaar geleden al op bezoek en reisden ze samen, dus Biden en Xi Jinping naar het westen, van China naar Chengdu. Maar ze heel veel met elkaar spraken, veel wandelingen maakten. Uh, tijdens een van die wandelingen trok uh, toen nog vicepresident Xi zelfs zijn jasje uit, wat hier toen als heel opmerkelijk voor een Chinese hoge uh, functionaris werd gezien. Uh, en ook vorig jaar toen Xi Jinping in Amerika op bezoek was... ...hebben ze ook uren met elkaar gesproken in Los Angeles. Nou ja, de vraag is nu dus of die basis die toegelegd is... ...nu voldoende is om uit deze lastige kwestie te komen. Er is in ieder geval nu geen tijd gemaakt voor een ontspannen wandeling... ...want hij is er maar één dag. Maar wel voor een diner waar Xi Jinping hem vanavond voor heeft uitgenodigd. Ja, goed. Nou, de verhoudingen zijn dus goed en moeten dan ook goed blijven. Nou dan is er wel de vraag natuurlijk of China enige boodschap heeft... ...aan hoe de Amerikanen erover denken. Nou, het wijst er op dit moment niet heel erg op dat er iets aangelegen is om er iets aan te veranderen. China houdt vol dat ze het recht hebben op die luchtverdedigingszone. Net zoals Japan en Zuid-Korea ook zo'n zone hebben. Die destijds nog zelfs door de Amerikanen ingesteld. En op het feit dat de Amerikanen er ook meteen doorheen vlogen met die twee b 52 bommenwerpers reageerden ze ook heel rustig door te stellen dat het toch ongewapend was... Dus niks aan de hand. En eigenlijk houdt China gewoon vol dat de rest niet zo moet overdrijven. En uh, schrijft een staatskrant vandaag ook... dat Amerika en Japan het ook niet altijd met elkaar eens zijn over deze kwestie. Omdat uh, Amerika de burgerluchtvaart wel heeft opgeroepen zich bij de Chinese autoriteiten te melden... de Japanners dat juist verboden hebben. Nou, zo signaleert China dus al dat er een verschil tussen de bondgenoten is... Japan en Amerika. En dat komt Peking bepaald niet slecht uit. Amerikaanse vicepresident Joe Biden vertrekt morgen weer uit China... na een ontbijt met de premier Li Kei en de Amerikaanse zakenmensen in China. En daarna reist Biden dan door naar Seoul... waar hij zijn Aziatische tour afsluit. De ANWB, John aan met de verkeersinformatie. Wordt dat wat minder, John? Ja, we zijn over het hoogste punt 1, hoor Marcel. 60 kilometer nog, enige opvallende video op de A2 richting Amsterdam. Daar staat tussen de de knooppunten een holendrecht en Amstel 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de ring Amsterdam, de A10... bij de afzetterij en daar zijn twee rijstoken dicht. Sinterklaas is nog niet eens het land uit. Of de kerstbomenhandel is al losgebroken. Heeft u ze al zien staan? Na verwachting worden er dit jaar zo'n 3 miljoen Noordmannen en sparren verkocht. Bouwmarkten eisen daarvan een steeds groter marktaandeel op. Verslaggever Jeroen Schutte. merkte dat vooral straathandelaren, zoals die op het Haarlemmerplein in Amsterdam daar last van hebben. U bent kruisen aan het timmeren. Ja, voor op de bomen te slaan. Zijn er al klanten? Ja, er komen wel klanten kijken, maar officieel mag het pas vanaf vrijdag uh, kerstboom verkocht worden. Dus uh, er zijn veel bestellingen op dit moment. Nou krijg ik allerlei aanbiedingen in de bus, hè, van bouwmarkten en zo. Het ligt eraan wat voor kwaliteitjes. Daar zijn ze 15 euro, maar dan uh, heb je misschien twee weken leuk uh, plezier van... en dan uh, beginnen ze al uit te vallen. Dag mevrouw. Ik sta al tien jaar hier met mijn bomen. Natuurlijk. Het wordt steeds moeilijker voor ons, maar dat hoort er gewoon bij. En ik zie hun niet als concurrenten, echt niet. Want wij weten wat voor kwaliteit wij verkopen hier. Moet u mee naar beneden met die prijzen? Ik denk, ja, moet je mee naar beneden, je moet wel een service leveren. En die service hebben we altijd geleverd. Dus wij weten precies ook wat zij inkopen. En? Dat hou ik liever voor mezelf. Wij weten, de bomenkenners weten wat zij verkopen. Laten we het daarop houden. En je ziet toch dat uh, heel veel klanten die bij de praxis zijn geweest... die weer terugkomen. Naar u? Naar mij, ja. We hebben ook een gratis bezorging aan huis... Iedereen wil tegenwoordig een Noordman, of is die hype voorbij? Nee, het is geen hype. De Noordmannen zijn echt de Ferraris onder de bomen. Het is geen hype. Hoe hoog is deze nou? Deze is 1,50. En hoeveel ja. vraagt u daarvoor? Deze is 45. 45. Ja. Tuurlijk merk je dat er crisis is. Tuurlijk heb je ook klanten ja, die het moeilijk hebben. Dat schenk je zo een boom. Dat, uh, daar doe ik niet moeilijk om, ja. We hebben vorig jaar wel heel veel schenkingen gedaan... aan mensen die het echt minder hadden en die verdienen ook kerst. Dat vind ik wel. Op zo'n dag mag, jij, mag je je rug voor niemand draaien. Nou, hier in Beverwijk begint de gamma aanstaande vrijdag... met de verkoop van de kerstbomen. En bij praxis zijn ze al een aantal dagen bezig. Hier in Beverwijk staan 5000 bomen buiten. Ik zag jullie folder en daar staat in... De nummer 1 kerstbomen verkopen van Nederland. Hoe bedoelt u? Dat blijkt uit de cijfers van de leveranciers... dat wij echt de grootste afnemer van kerstbomen zijn. Hoe lang al? Uh, nou, we zijn al ruim 10 jaar verkopen wij al kerstbomen. En sinds 2009 zien wij echt een enorme groei ja, van 50%. De boom gaat in een trechter en we zitten hop, zo een netje omheen. De beleving van de kerstboom uitzoeken, dat is er gewoon echt even omheen lopen. Even voelen, even schudden aan die boom. Is het nou wel echt een mooie boom? Wil ik deze nou wel of toch nog weer even verder kijken? Komen er nou wel eens mannen terug die thuis hebben gehoord van nou uh, Dirk, die is veel te groot. Dat gebeurt inderdaad wel eens ja. Man liefkoop kerstboom, vrouw lief is het er niet mee eens. En dan komen ze inderdaad terug met de boom. We doen er niet moeilijk over. Voor iedereen is er een perfecte boom. Nou, zitten we nog steeds een beetje in de crisis, hè? Wat merken jullie ervan? Nou, we zien rond kerst eigenlijk dat mensen nog steeds heel graag hun huis willen versieren. En echt die kerst weer thuis willen brengen. En ja, nou ja, er, komen ze, er kopen zelfs mensen nu meerdere bomen. Dat is toch wat? Wat moet je ermee? Nou, het is zo leuk: een extra boom voor de kinderkamer, een boom voor in de hal, een extra sierboom voor in de keuken, bij de voordeur, noem maar op. Je kan het zo gek niet bedenken. Tja, onder de douche, waarom niet? En het uitzoeken van een kerstboom, dat is een beleving. Ja, u hoort dat, u moet hem voelen. Ja. Goed, de markt voor echte bomen wordt uh, steeds kleiner. Volgens cijfers van marktonderzoeker GFK... is het aantal huishoudens met een echte boom... in de afgelopen tien jaar gehalveerd. Ik zeg er gewoon niets over. Doe maar niet. Maar is jouw boom eigenlijk? Tuig nog op. Calling Elvis Is anybody home? Calling Elvis I'm here all alone I didn't leave the building I can't get to the phone Calling Elvis I'm here all alone Well tell me I was calling Just to wish you well Let me leave my number Or I'll break and tell Oh lovely tender Baby don't be cruel Return the sender like a fool, back all the building. Can you come to the phone? an Elvis. I'm here all alone. van Elvis van de Diaries Straits. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Gaat vooral over Achmea, Onder andere op Twitter. Agmea maakt zelfs nu in de crisis fors winst. En wenst 4000 werknemers een fijne kerst. Het is een van de tweets naar het nieuws van verzekeraar Achmea... dat ze duizenden mensen gaan ontslaan. Veel mensen op Twitter snappen niet hoe een bedrijf dat miljoenen euro's winst maakt... toch zoveel mensen moet ontslaan. Zo is ook een andere tweet. 123 miljoen euro winst lijkt mij ook een reden om 4000 man op straat te keilen. Kan me niet wennen aan dat moderne bedrijfsleven. Nog een aardig artikel trouwens op de website van Achmea. Achmea.nl. Duurzame inzetbaarheid, dat gaat vooral over jezelf. Blijvend in beweging op de arbeidsmarkt. Nou, dat lukt wel bij Achmea. Als je 1,85 meter lang bent, dan ben je geen kleine jongen. Toch heeft Govert Viergever zijn hele sportcarrière gehoord... dat hij eigenlijk te klein is. Volkskrant heeft een reportage over de kleinste roeier ooit in de Holland 8. Als we met de acht roeiers ergens zijn... Dan wordt me vaak gevraagd of ik de stuurman ben, al dus Viergever zelf... Hij heeft het zichzelf eh, een andere roeitechniek aangeleerd... waardoor je net zo'n lange haal kan maken als de langere roeiers in de boot. Media in Binnen- en Buitenland melden dat paus Franciscus uitsmijter is geweest. Bij een bar zou hij hebben verteld aan bezoekers van een kerk in Rome. De paus werkte bij een club in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Andere baantjes had hij ook, zo was hij in zijn jongere leven schoonmaker... en deed hij experimenten in een laboratorium. Algemeen Dagblad heeft een reportage over de bedenker... van de voetbalplaatjes, de Italiaan Umberto Panini. Hij bedacht de voetbalplaatjes samen met zijn drie broers... en is nu als laatste overleden. De broers zijn schatrijk geworden trouwens... van het sparen, ruilen en plakken van de plaatjes. Van elke voetballer werden evenveel stickers gedrukt. We wilden de kinderen niet belazeren, zei Panini eerder. Daar geloof ik niets van. Overigens was Umberto Panini zelf ook een fanatieke verzamelaar. Niet van voetbalplaatjes, maar van mooie auto's. Twintig Maseratis had hij bij elkaar verzameld. Zo, dat is ook... Een leuke panier verzameld. is geplakt. Allemaal. Sint is weer in het land. Ontzettend fijn om er te zijn. Niet alleen goed voor kinderen, maar ook voor ondernemers. Als je het hebt over handenwrijvend televisie kijken, ja. Wij hebben handenvrijvend gekeken, ja. Sinterklaas is business. Daar praten we over enkele miljoenen, inderdaad. Deze week, iedere werkdag tussen half tien en half elf in Karo. Goedemorgen Nederland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk maar eens naar de versnelde propenduizen van Schoevers. In zeven maanden alsnog je propenduizen, zonder vertraging. De opleiding start eind januari. Schroevers, het voordeel van 100 jaar ervaring. Ik ben George Steenveld, algemeen directeur. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. Geen studievertraging? Kom naar de open dag op 10 december. Schrijf je in op schoevers.nl. Verbeter uw teamperformance.